2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De politie in Friesland heeft de boerderij van Jasper S. vrijgegeven. Ook de omgeving rond het huis in Oudwouden is niet meer afgezet. TOM zegt niet of de zoekactie in en om het huis van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra iets heeft opgeleverd. Volgens de burgemeester gaat de familie van S. voorlopig niet terug naar de melkveeboerderij. Een boerenhulp zorgt voor de koeien. Het huis van de familie wordt in ieder geval nog tot na het weekend bewaakt. Daarna wordt bekeken of bewaking nog nodig is, zegt de burgemeester. S wordt morgenmiddag aan de rechter voorgeleid... en die beslist of zijn voorarrest wordt verlengd. In Tel Aviv is een bomaanslag gepleegd op een bus. Zeker twintig inzittenden raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. KR-overslaggever Wouter Kurpershoek was in de buurt. Die uh, bus die is inmiddels weggehaald. Alles is verder natuurlijk nog wel afgezet...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 Een woordvoerder van Hamas zegt dat de aanslag een terechte vergelding is... voor de dood van vrouwen en kinderen in Gaza. De Israëlische regering hield al enkele dagen rekening met terreuraanslagen... vanwege de geweldshuisbarsting in en rond de Gazastrook. De grootste Duitse vakcentrale, DGB, waarschuwt voor paniek... rondom de uitbetaling van pensioenen. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren weten volgens de bond niet... waar ze aan toe zijn. Van de werknemers weet 38 niet of hun pensioen wel toereikend is. In de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar denkt zelfs meer dan de helft van de ondervraagden dat het pensioen niet genoeg is om uit de armoede te blijven. De Duitse vakcentrale noemt het een duidelijk signaal dat het vertrouwen in de pensioenverzekering massaal inzakt.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 A ja, six-year-old girl was thrown out of building next door. We visited her in hospital. She's in intensive care with a brain hemorrhage at the moment. Ze ligt in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Komt het er wel of komt het er niet? Een bestand tussen Israël en Gaza, dat is de vraag van vandaag. Theoloog Erik Borgman. Zie jij dat het staakt het vuren er toch nog komt op korte termijn? Nou, daar durf ik echt geen voorspelling over te doen. <laughs> ik hoop het maar. Want het is natuurlijk wel. Uh, het, het eerste wat nu moet gebeuren, is dat het ophoudt. Op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats. Dat was letterlijk wat journalist Irene de Zwaan overkwam in Syrië. Voor ze het wist zat ze midden in een mortieraanval... waarbij haar collega Marielle van Uitert gewond raakte... en werd ze ontvoerd door Syrische rebellen. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je jezelf al even in de arm geknepen... dat je weer veilig en wel in Nederland bent? Ja, meerdere keren. Ik ben heel blij om terug te zijn. Goed, nou, zo meteen horen we jouw verhaal. Het gaat niet goed met de Nederlandse economie. Sterker nog, we storten met donderend geraas in de financiële afgrond. Dat is de sombere boodschap van financieel geograaf Ewald Engelen... in zijn boek Aantekeningen van een ramptoerist. Ewald, goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, wij hebben jouw boek gelezen en zijn daar tamelijk depressief van geworden. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, absoluut. Ja. Was dat ook de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar mijn familie thuis uh, is het ook spuugzat dat ik bij het avondeten... iedere keer weer met nog sombere boodschappen kom. Want je doet het thuis ook? Ja, ik doe het thuis ook, absoluut. Ja, ja, ja. Onverbeterlijk gewoon. Ja, een onverbeterlijke pessimist. Maar toen gaan wij een, een bescheiden feestje vieren vandaag. De taak mag op tafel, slingers aan het plafond, want Carré is 125 jaar oud. En volgende week verschijnt een plek om lief te hebben van mediahistorica Mariette Wolf. Maar er zijn ook artiesten bang hè, om op te treden in Carré, heb ik begrepen. Wat is daar zo eng aan? Nou, de artiesten die bang zijn, dat zijn echt artiesten die daar moederziel alleen op de planken staan. En ik weet niet of je wel eens op het podium hebt gestaan met die zaal voor je... Dat is echt uh, een, een overdonderende belevenis. En uh, veel cabaretiers hebben het aangedurfd. Er is er eentje die dat niet durft. En, en daarom is... luidt het gezegde ook wel... alles kan in Carré, behalve kan. Dat is Wim Kan. Die heeft die... er nooit opgetreden? Nee, die heeft er wel een, een, een, een soort revue gebracht in de jaren dertig... samen met zijn uh, uh, latere echtgenote uh, Corrie Vonk. Maar hij heeft het niet aangedurfd, ondanks uitdrukkelijke uitnodigingen van uh, de directie van uh, Guus Oster toen... Om daar te gaan staan, maar hij zei als ik een grap maak dan uh, is hij pas boven als ik al bij de derde ben. Ja. Dus dat, uh, Zo groot is het. Dat vergt een andere techniek. De Olympische Spelen kregen afgelopen zomer een gouden glans door Epke, Marianne en Ranomi. En hij, chef de mission Maurits Hendricks, moet ervoor zorgen dat dat overtroffen wordt. Want, meneer Hendricks, goedemiddag, hartelijk welkom. U kreeg deze week een vaste aanstelling bij NOC NSF. Enig idee hoe u dat voor elkaar gaat krijgen, nog meer glans bij de volgende Spelen. Nou ja, gewoon door um, hard door te blijven werken en um, er, erin te blijven geloven... en te zorgen dat het voor de Nederlandse sporters nog, nog beter voor elkaar is... in de komende vier jaar dan het de afgelopen vier jaar was. Dus oh, dat in kan. die zin is dat, uh, is dat niet een moeilijke... Uh, dat kan nog beter. Ja, nou het mooie van, van de Olympische Spelen is dat uh, je kan zelf uh, alles perfect doen. En tegelijkertijd uh, sta je in het, uh, in het strijdperk tegen hele grote, hele sterke landen met hele goede sporters die er ook alles aan doen. Uh, dus dat, uh, dat wordt de uitdaging. Wonderkind, dat is de titel van het boek dat Sanne Kloosterboer schreef over haar dochter Jael. Ja, Sanne Jael is meervoudig gehandicapt. Wat heeft ze... Ze heeft uh, epilepsie, ze is verstandelijk gehandicapt en ze is autistisch. En toch noem je haar wonderkind, kon je dat al vanaf het begin? Uh, ik denk dat elk kind zijn kind een wonderkind vindt. Of elke ouder zijn kind een wonderkind vindt. Uh, ja, het is een wonderkind ook omdat uh, ze... als ouder Elke ouder denkt, uh, denk ik, dat uh, zijn kind een soort uh, replica is van hemzelf. En in die zin, ja, ze lijkt uiterlijk heel erg op mij... maar ze is toch heel erg anders... Uh, ja, en dat is wel reden tot verwondering. Ja. De dichter bij de Dag, dat is vandaag André Degen. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. En denkt u ook dat de Nederlandse economie op instorten staat? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu, of reageer via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Irene de Zwaan, jij bent uh, journaliste en je was afgelopen week in Syrië... samen met fotograaf Marielle van Uitert. Maar op dag één ging het al mis, hè? Wat, wat, wat, wat gebeurde er? Uh, nou, dag 1 um, hoorden we dat er een ziekenhuis bevrijd was door rebellen van het Vrije Syrische leger. En wij kregen het aanbod om uh, met ze mee te gaan om te kijken uh, ja, hoe groot het ziekenhuis uh, was. Het was een heel belangrijk uh, punt, er lagen veel wapens ook van, uh, van Assad. Uh, dus toen zijn we met een aantal journalisten een auto ingestapt... en met die rebellen naar het ziekenhuis gereden. En daar was een klein feestje aan de gang. Uh, er werd op uh, foto's van Assad uh, gespuugd en gestampt. En uh, er werd gedanst en gezongen. Uh, maar wij voelden ons niet helemaal veilig... Uh, omdat er in dat gebied ook veel Assad-aanhang nog zit. Dus we hoorden ook uh, schoten van dichtbij. Dus we besloten op tijd uh, terug te keren. Mm -hmm. uh, we stapten toen in een auto uh, ja, van een rebel... die ook richting de plek ging waar wij heen wilden. Wij kenden deze... Uh, Jonge man niet. Um, en onderweg werd onze auto onderschept uh, door een gewapende man die het stuur overnam. En onze chauffeur werd in een auto voor ons gestopt. Uh, daar zaten nog meer gewapende mannen. En uh, we zijn bij, uh, via naar een complex gebracht waar we een aantal uur zijn uh, vastgehouden. Hm. Um, en de chauffeur hebben wij ook niet meer gezien. Die is geblinddoekt afgevoerd uh, in een ander uh, complex. Ja, en ja. Op, op het moment dat dat gebeurde, wat, wat dacht je toen? Ik dacht, we zijn er geweest. Ja, ja, zo ernstig. Ja, er komt, uh, ja, er komt een man uh, naast je zitten. Uh, nou ja, met een. Ik zag meteen wel dat hij uh, van een islamitische strijdersgroep is. Um, we hadden het geluk dat hij um, ja, volgens mij onderdeel ook was van het Vrije Siëse leger, dat weet je natuurlijk niet precies. Hij heeft, niet, hij heeft zich niet bekend gemaakt, nee. uh, maar hij, het was in ieder geval in bevrijd gebied. Uh, ik was heel erg bang in eerste instantie dat we naar uh, regeringsgebied gebracht zouden worden en uh, ja, dat, dan waren we helemaal de sjaak geweest ja, uh, ja. denk ik. Maar je was nu uh, een rebellengebied, maar zeiden dus ook ja. tegen jullie van uh, nou uh, we, hebben jullie, we gaan iets met jullie doen of hoe, hoe, hoe reageerden ze op jullie? In uh, eerste instantie uh, zei de man die het stuur overnam... Uh, houden, geen vragen stellen. Ja, dat was natuurlijk het meest beangstigende moment... Ja. omdat je niet uh, weet wat, wat er gaat gebeuren. Uh, hij had een geladen pistool tegen zijn uh, stuur aanrusten. Um, ja, we waren nog van plan om uit de auto te springen, hebben we niet gedaan. Ja. Um, en, uh, uiteindelijk, ik, ik zei toen tegen hem in mijn beste Arabisch... ik ben heel erg bang, wij zijn vrouwen, laat ons alsjeblieft gaan... En uh, toen zei hij tegen mij, wees niet bang. En oh. dat zei hij met een grote lach. Uh, maar ja, ik, ik, ik vertrouwde dat natuurlijk niet. Nee. Uh, en toen later, uh, uh, toen we uh, een uur ongeveer vast zaten... toen uh, werd ons verteld dat het niet om ons ging, maar om de chauffeur. Uh, dat bleek een foute vent te zijn. Uh, die zou ons uh, uh, hebben willen kidnappen. En uh, zij hebben... Ons dus als het ware bevrijd. Dat was het verhaal. Ja. Maar ja, ik heb dat tot het einde toe niet uh, geloofd. Nee, want wat, wat uh, was het einde? Je zei een paar uur werden wij vastgehouden en toen? En toen, uh, ja dat was eigenlijk best grappig, toen moesten we onze namen en telefoonnummers opschrijven. Want uh, ze wilden dat we nog een keer met ze op missie gingen. Zodat we daar een journalistiek verslag over konden ja, maken. Ja, dat waren jullie en, ook echt van uh, ja, plan. Ja, nou ja, we deden net of we dat een enig idee vonden natuurlijk. Ondertussen dachten we, deze man hoeven wij nooit meer te zien. Nee. Um, toen stond er een auto buiten op ons te wachten. En uh, ja, wij dachten toen weer, van we worden vast ergens anders heen gebracht. We geloofden het gewoon niet dat we echt vrijgelaten zouden worden. En toen zijn we nog uh, koffie gaan drinken met de man. Een goede man, want oh. uh, uh, onze auto was te klein. Vond hij en vond dat we een betere auto verdienden, dus dat is hij nog te gaan regelen voor ons. Koffie gedronken, uh, ja, toffees gegeten, die kwamen uit zijn jurk. En uh, nou ja, en, en, toen en echt daadwerkelijk thuis afgezet. En ja. Was je toen al had je toen al het idee, dat het gaat goed, of, of was het tot op het moment dat je thuis was dat je dat je dacht, nou, nou, het moment dat ik thuis ja. was? Ja, aan het eind was de sfeer wel iets ontspannender. Dat merkte hij wel. Um, maar dus eigenlijk ik, ik blijkt kans, alles wat die man zei te kloppen. Hij had goede bedoelingen ja. misschien. Ja, misschien, misschien klopt het hele verhaal wel met die chauffeur. Maar ik vind het alsnog een raar verhaal. Waarom hielden ze ons vast als het om die chauffeur ging? Ja. Waarom hebben ze ons dan niet laten gaan? Uh, en we hadden een Syrische journalist bij ons. Die uh, heeft echt geluld als brugman. Um, uh, hij heeft ook gezegd dat hij vrienden had in islamitische strijdersgroepen. En um, ja, dat, dat, hij heeft heel, heel goede gesprekken met die mannen gevoerd. Dus misschien dat dat ook geholpen heeft. Dat weet je natuurlijk niet. Spreken je weet je eigenlijk nog steeds achteraf. niet of ze nou echt goede bedoelingen hadden of niet. Dat, nee. blij, dat blijft altijd. Maar goed, jullie gingen terug naar Aleppo. Ik zou dan denken, ik ga meteen terug naar Nederland. Ik wil hier nooit meer naartoe. Maar jullie zijn toch gebleven. Uh, ja. Daar maak je vervolgens, ging jullie uh, uh, na het vrijdaggebed naar een demonstratie. En toen kwam er een mortier. Aanval. En toen, wat um, gebeurde er toen? Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, dat was uh, eigenlijk een feestelijke demonstratie. En uh, er werd twee uur lang gedanst, gezongen. Er zijn elke vrijdag uh, hele vreedzame demonstraties in Aleppo... Um, en we stonden nog wat na te praten met wat activisten, wat vrienden, de, wat mensen die we eerder tegengekomen waren. En uh, toen hoorden we een enorme uh, knal uh, achter ons. Um, ja, het dus werd eigenlijk een beetje zwart voor onze ogen. Heel veel puin in de lucht natuurlijk. Um, pas later uh, ja, werd er een zichtbaar. Uh, lagen wat mensen op de grond, levenloos, uh, veel gewonden. Uh, ik was Marielle kwijt. Dat vond ik op dat moment het ergste. Ik heb haar een naam geroepen, maar ik kon haar niet... Uh, ik kon haar niet vinden. Nee. Uh, zij mij ook niet. Uh, ik dacht natuurlijk het ergste. Ik denk, uh, nou ja. uh, er zijn heel veel mensen omgekomen. Dus voor hetzelfde geld zei je ook. Uh, vervolgens ben ik de ziekenhuizen afgegaan. En ongeveer drie uur later heb ik haar gevonden in een mediacentrum waar wij verbleven. En uh, ja, ze is uh, aan haar been uh, gewond. Ze heeft wat uh, granaatscherven opgevangen. En uh, wat puin is in haar been terechtgekomen. Uh, maar ze komt er wel weer bovenop. Het ja. gaat in principe gaat goed. En we zijn natuurlijk vooral heel erg blij dat ze er zo goed vanaf zijn gekomen. Ja. Dus we hebben geluk gehad en uh, tegelijkertijd ook pech. En die plek waar jullie stonden, achteraf begrepen jullie dat daar wel vaker uh, geschoten werd en wel vaker uh, aanvallen waren. Ja. Was er niemand die oh. jullie had gewaarschuwd van uh, ga daar niet heen? Of, of? Nou wat ons werd verteld was juist dat dit een plek is waar uh, normaal gesproken niet op geschoten wordt. Uh, het was nooit eerder vo voorgekomen op die plek. Maar ja, oorlog heeft natuurlijk een heel onvoorspelbaar karakter. Dus we hadden het ook wel uh, kunnen voorzien. Ik heb er alleen geen moment over nagedacht. Misschien is dat naïef. Maar um, ja, het, het voelde heel veilig. Uh, er waren meerdere journalisten. Uh, het was echt een, echt een leuke bijeenkomst. Uh, dus ja, je, je verwacht het. Niet. Nee, uh, was oh, niet en en te, tegelijkertijd achteraf ook weer wel. Weet je. Dan denk je, ja tuurlijk, ik weet dat er heel veel geschoten wordt naar demonstraties. En uh, ja, het is wat dat betreft ook geen verrassing. Verwijten jullie jezelf iets qua voorbereiding? Zowel nee. van die ontvoering als van, van die, van die uh, beschieting? Ik heb, we hebben ons ontzettend goed voorbereid. Uh, ik ben zelf vijf keer eerder in het gebied geweest, dus ik... ik ik ken het redelijk. We hebben heel veel mensen gesproken. Ook al in de tijd uh, dat de oorlog was of daarvoor? Nee, daarvoor. In oktober ben ik voor het laatst geweest. Oktober vorig jaar. Ze dus rommelde het al wel. Maar um, ja, nu, nu is de situatie natuurlijk uh, ja, radicaal veranderd. Um, we hadden, ja, wat kidnap betreft, achteraf. Het gaat allemaal zo snel. Je stapt bij iemand in een auto zonder echt te, te, te realiseren wie dat nou eigenlijk is. Dat, hadden we misschien, dat zou ik de volgende keer anders doen. Mm -hmm. Maar um, ja, weet je, als je, dat, is, dat is gewoon uh, terugkijken. Dat is makkelijk praten achteraf. Ik was ook naar de demonstratie gegaan. Nog dat, een keer. dat had je zo gedaan. Heb je dan als je in zo'n gebied werkt ook iemand die echt goed over informatie beschikt? Of, of moet je dat zelf een beetje uitzoeken? Hoe werkt dat? Ja, je moet het zelf veel uitzoeken. Je hebt veel fixers. Die uh, hebben nu eigenlijk van de revolutie hun business gemaakt. En die vragen uh, exorbitant hoge bedragen, uh, soms 550 dollar per dag. Nou, dat hadden wij niet. Uh, dus we zijn uiteindelijk... nu zijn freelancers, hè? U dus zijn moet... freelancers. Ja. We, we hebben niemand gehad die onze kosten dekte. Um, dus wij zijn in een mediacentrum terechtgekomen. Um, dat mediacentrum werd gerund door twee broers. Uh, leken in eerste instantie hele aardige gasten. Uh, waren ze in principe ook, maar ze waren totaal uh, ja, verknipt door die oorlog eigenlijk. Ze hadden al zo ontzettend veel mediacentrum uh, broers verloren, familieleden verloren. We uh, waren eigenlijk niet echt met ons journalisten bezig. Uh, en uh, wat ik ook heel erg merkte is dat zij het leven niet meer zo belangrijk vonden, hm. dus ook hun eigen en ook, leven, en ook meer, leven, ook leven nee. vonden ze niet meer, maar ook ons leven vonden ze Ze zeiden ook van je hebt geen kogelvrij vest nodig, ga er maar gewoon heen, het is vreedzaam. Uh, nou ja, goed, dat verwijt ik ze niet. Uh, ze, ja, ze, zijn natuurlijk, ze hebben heel, heel wat doorgemaakt. Uh, en, uh, mag ik dat zeggen? Ik krijg toch yeah. een beetje het gevoel, ja, ik, ik ben een leek en ik ben er niet geweest, dus ik heb weinig recht van spreken, maar toch het klinkt een beetje naïef allemaal. Nou, ja, weet je, je, misschien is het naïef om, om überhaupt naar Aleppo te gaan. Maar ik wist van tevoren waar we terecht zouden komen. Het is, het is een oorlogssituatie. Uiteraard uh, verbaas je je wel over dingen. Het is, het is heel anders dan je je vooraf kan voorstellen... Maar naïef wil ik het niet noemen, want wij hebben daar wel heel goed uh, natuurlijk per dag bekeken wat kunnen we. Je kunt je voorbereiden, maar je kunt je ook niet voorbereiden omdat alles anders is dan dat je van tevoren nee. bedenkt. Maar zou je dan dus dus toch, niet op zijn minst toch gewoon, ook al zijn die fixers dan heel duur, toch iemand mm -hmm. in moeten huren die de situatie ter plekke heel goed kent? Zodat je... Ja, wij hadden een fixer, maar die heeft op, echt op de laatste dag dat wij in Turkije waren, heeft die, is die afgehaakt. We oh ja. uh, zei dat het was heel vervelend. Er was aan ons de keuze, uh, moet, zullen we alsnog de grens overgaan, ja of nee? En wat beide besloten, dat willen we wel doen. Ja. En dan gaan we gewoon te plekken bekijken hoe de situatie is, wat we, wat we kunnen. En uh, waar we ons veilig bij voelen. Um, wil je weer, ja. Willen jullie weer terug of, of heb je het wel even gehad met Syrië? Ik heb het wel even gehad. Ja, ja. ja. En, en Marielle ook. Uh, ja. ik, weet, ik, ik heb altijd gezegd, als dat valt, dan uh, ben ik de eerste die teruggaat. Ja. En dat wil ik ook zeker doen. En daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het meteen veilig is. Dat besef ik me ook. Maar uh, ik uh, ben zeker van plan om terug te gaan naar Syrië. Uh, voorlopig blijf ik even in Nederland. En, en waar zijn jullie verhalen te lezen en foto's te zien? Ja, we, we, we waren eigenlijk van plan, deze dag even rustig aan onze reportage te werken. Nou, er is heel veel uh, media aandacht gekomen. Dus uh, we hebben ons rust nog niet echt kunnen vinden. Maar uh, komende dagen gaan we daar zeker aan werken, morgen Groot verhaal aan het AD. Okay. Uh, daar trappen we mee af en uh, er zullen vast nog veel publicaties komen. Okay. Dankjewel. En uh, herstel even van jullie avonturen daar. Ja, dank je.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 Ja, Erik Borgman, we gaan het met jou vandaag hebben... over het conflict tussen Israël en de Hamas... en hoe correspondenten daarover berichten. Want jij vertrouwt de berichtgeving niet zomaar, hè, geloof ik. Uh, nee, ja, ik denk dat niemand de berichtgeving zou moeten, uh, zou moeten vertrouwen. Want alles waarover we beschikken zijn... in feite uh, zijn verhalen vanuit een positie... en die ook graag willen laten zien dat hun positie... De rechtvaardige positie uh, is. En, en heb dat... je het dan over de, de, de, de bronnen in die landen zelf, ja. in de Gazastrook en Israël zelf, of wat wij hier op televisie zien van onze correspondenten die daar wonen en werken? Nee, in eerste instantie de bronnen in de landen zelf. En je wil natuurlijk, het is de Hedendaagse Mediawet, is dat je graag authentieke bronnen wil. Dus je wil mensen die daar vandaan komen of daar op een of andere manier een band mee hebben. En die zijn allemaal. Uh, die, die beschouwen het nieuws als een theater. Ze staan daar en ze gaan hun verhaal vertellen. En ik vind dat. We daar, dat daar de media wel erg uh, naïef mee omgaan, alsof dat niet zelf dus zij niet zelf ook een circus zijn dus alsof die mensen daar niet staan om daar hun eigen belang uh, te verkopen en dan is bijvoorbeeld al onmiddellijk de vraag maar wie van die twee heeft nou gelijk? Ik zou zeggen waarschijnlijk geen van tweeën, want ze vertellen of allebei, dat kun je net zo ja. goed zeggen ze vertellen natuurlijk hun verhaal heel sterk vanuit hun eigen positie uh, en alles betekent iets, dus natuurlijk als er een dood kind in beeld komt is er een dood kind, maar tegelijkertijd is daar ook de klacht van kijk eens hoe erg ze vallen. Ze, ze, ze maken kinderen dood. En andersom, als er, als er berichten zijn van zover in Israël vallen de raketten, dan bedoelen ze ook kijk wel, we moeten optreden. enzovoort. Hoewel het ook erg is dat er zover in Israël raketten vallen. Dus deze slag, zal ik maar zeggen, die is voortdurend aanwezig. En ik zou eigenlijk vinden dat. Uh, dat, dat de berichtgeving dat aspect veel beter mee zou moeten nemen in plaats van zelf mee gaan in dat circus. Wie, wie zijn nou de grootste slachtoffers respectievelijk uh, wie hebben het nu het ergste of wie zijn het meest, uh, wie, wie zijn het meest gerechtvaardigd in wat ze doen. Volgens mijn dat... beeld, dan, zien wij, dan komen de beelden binnen bij een persbureau neem ik ja. aan van een, een gewond kind of een overleden kind. Wel uitzenden zeg jij, maar erbij zeggen deze beelden komen van uh, de Palestijnen uit dat gebied, dus ze hebben er een bedoeling mee of hoe moet ik het concreet voorstellen? Nou ja, voorstellen? dus uh, dat, dat dat zou helpen. En dat gebeurt bijvoorbeeld, in, uh, bijvoorbeeld rondom de berichtgeving van Syrië tegenwoordig wel. Hè? Dus daar wordt wel heel erg verteld van, ja, dit zijn de beelden, die hebben we toevallig. Maar ja, je weet niet van de andere kant. Dus daar is, dat, uh, is de neiging om dat te zeggen, denk ik, uh, groter. Maar het is ook uh, de neiging om bijvoorbeeld ook commentatoren uit het gebied zelf te halen. Ik heb uh, een, een, een, een, een journaaluitzending een paar dagen geleden, waarin en de Israëlische ambassadeur zat, en een Amerikaanse man, of oh, sorry, een Palestijnse man die toevallig in de Kavonden. Ja, dat was in nieuws we hebben gezien. of oh, was in Nieuwsuur, ja. Vrijdagavond. Maar beide vertelden eigenlijk simpelweg... het propagandaverhaal vanuit hun kant. Nou, of je moet dat niet doen... of je moet daar dit, dit tot een thema maken. Ja, maar als je, maar je het van allebei, niet... als je het allebei laat horen... Nee. ik dacht toen, van, nou, dan hoor ik de ene... Ja, en dan hoor we, ik de andere kant, en dan weet ik... Maar nou, ik heb zelf dan het idee, dat weet, weet ik in zekere zin nog minder. Hey, ah, nee maar misschien kan dat ook niet. Nee, maar dat is, nog weer, dat is nog een andere kwestie... en dat, zal maar zeggen, sluit aan... bij in zekere zin het vorige item, hè... Uh, als je iets anders wil, dan moet je dus journalisten hebben die ter plekke... Eigen, op eigen dingen gaat en dus zelf op, op spoor gaan, op zoek gaan naar hoe het echt zit, hoe dat, hoe dat loopt en wat er ook, ook de verschillende lagen, want, want het is natuurlijk niet per se zo, de, niet alles gaat op in die politie, dat politieke conflict, het is natuurlijk ook gewoon hoe gaat dat in Gaza, in zo'n merkwaardig afgesloten gebied, zo groot als Texel, wat mensen niet uit kunnen, hoe zit dat eigenlijk, wat zijn de belangen van Hamas daarbij, is, zijn alle Palestijnen daar zomaar voor, ook al stemmen ze op Hamas, al die lagen zou je dan moeten weten, nou de vraag is, vervolgens kunnen we daar journalisten insturen? Hebben we dat geld ervoor over? Enzovoort. Dat, mm. dat vind ik zelf ook wel Want dan dilemma. zou je wel een goed beeld kunnen ja. krijgen, denk je? Dan, maar dan ga je ervan uit dat stel dat Jan Eikenboom van Nieuwshuur daar, daar zit, dat hij dan een compleet beeld heeft. lijkt me ook naar Ivan Nee, om dat te denken. Nee, nee, natuurlijk niet, niet in deze zin. Uh, er bestaan natuurlijk geen complete beelden. Maar, uh, maar het, het punt is dat zodra je niet meer ziet dat je zelf. Het gaat er mij eigenlijk om dat. Media sowieso een, een, een, een probleem hebben met te zien dat zij zelf onderdeel zijn mm. van het spel. En zij doen net alsof ze het spel verslaan. Maar dat, dat benoemen zou heel erg helpen. Dat zou helpen en ook hoe je daarin optreedt. Wat versterk je eigenlijk wel en wat versterk je eigenlijk niet? Moet je niet misschien veel meer dan, uh, dan die gedachte van wie heeft er eigenlijk gelijk? Het, het voeden van ja maar er zitten veel meer lagen aan. En eigenlijk is helemaal niet zomaar het ene verhaal te vertellen. Zou nee. ik veel... Beter vind hey, nou je. vertelde net dat je vroeger school hebt gedaan. Dus ja. volledig uh, uh, terecht dat je nu het woord neemt. Ga je gang. Nou ja, nee. Kijk, wat je net zei is dat dat in Syrië wel gebeurt... en in dit uh, palestijns israëlisch conflict niet. Heb je een verklaring van waarom in het ene geval wel of meer... en in het tweede geval tweede. eigenlijk niet of nauwelijks. Tweede. Heeft het iets te maken met uh, de, de, de sterk ideologisch bepaalde lading... die dit conflict ook in Nederland heeft? Ja. En aan beide kanten nu. hè? Dus zo'n lange tijd was natuurlijk in het Westen een zekere bias voor Israël. Ja. Uh, nu is aan beide partijen... Ook, uh, of de, ook in de Nederlandse en in de westerse pers sterk vertegenwoordigd de neiging om te willen weten wie eigenlijk de, het grootste slachtoffer... en het ergste eraan toe is, is ook aan de westerse kant heel sterk. Uh, en dat, dat vind ik zelf een groot probleem. Ook bijvoorbeeld in de opstelling van de kerken... waarin je aan de ene kant een vleugel hebt die zegt... we staan altijd achter Israël en aan de andere kant waar die Palestijnen zijn... Dat, dat helpt je in dit soort conflicten helemaal niks om zo gauw en zo graag partij te willen zijn. Je moet veel scherper kijken hoe onoplosbaar het conflict eigenlijk is. En dan kun je misschien daarna iets doen om het minstens dragelijk te maken. Maar die neiging om maar partij te kiezen en dan zo snel mogelijk te willen weten hoe we er afkomen, is volgens mij. Maar wie, een groot zei, wie, zei je partij, wie zie jij partij kiezen dan? Uh, ik zie iedereen partij kiezen. Ook journalisten? Niet, uh, nee, journalisten natuurlijk niet in eerste instantie. Dus uh, al, is er, uh, al is daar waarschijnlijk wel. Nee, niet, niet zomaar journalisten. Maar ik vind wel dat. De, de, uh, er is niet zomaar, laat, laat ik het andersom zeggen... er is niet zomaar een vrije ruimte... waarbinnen je je over deze kwestie open vragen kunt stellen. Nee, het, is snel uh, het is onmiddellijk... Het is onmiddellijk of je bent van vannacht, zal ik maar zeggen... of je bent van... Dat, dat, dat soort, die discussie is enorm gepolariseerd... en, uh, en het ligt ook meteen onder de oppervlakte. En dat vind ik zelf juist in dit conflict een groot probleem. Zeg je ook, laat maar niet elk uh, kind dat omkomt zien? Dat vind ik ook, maar dat is een andere kwestie. Maar dat vind ik ook, ja. Dus die, uh, er is natuurlijk een mediewet die bepaalt dat als er schokkende beelden zijn... dat dat interessant is en dat je ze dus uitzendt. Maar de vraag is juist bij dit soort conflicten of dat wel goed is... en of je ook wel weet eigenlijk wat die beelden representeren... En grotere terughoudendheid, juist bij zulke dingen... zou ik in ieder geval erg toejuichen. Maar ik weet wel, dit, is boter, dit, dit schiet niet op. Want als de een het niet uitzendt, dan zendt de ander het uit. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het zou wel heel goed zijn dat we niet meteen denken van... hier is een nieuwsfeit, daar gaan we nou meteen allemaal van alles van vinden. Ja, maar ja, dan denk ik toch, we willen toch weten wat er gebeurt. Tuurlijk, ja. Maar, bedoel, dat is natuurlijk schijn, hè. Bedoel, van sommige delen van de wereld weten we namelijk wel van, elk, uh, van elke aanval wat er gebeurt. En er zijn andere gebieden waar, uh, daar, daar kan er tien jaar oorlog zijn... en dan horen we af en toe eens een keer uh, een berichtje uit. Dus dat is, dat is ook wat je daar zelf van, uh, van vindt. Maar ik weet wel, terughoudendheid is voor media bijna een onverkoopbare boodschap. Maar het zou juist in dit soort conflicten volgens mij wel goed zijn. Dat opjagen van het conflict... Ik vind dat alleen maar geen goede zaak, maar ja. Goed, zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... staat onze economie op instorten. Volgens financieel geograaf Ewald Engelen... is het een kwestie van wachten op het ongeluk. En ondanks dat gaan we ook een feestje vieren, want Carré is jarig. Mariette Wolf schreef daar een boek over. Een plek om lief te hebben. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 De orthodontist wordt vanaf 1 januari 16 goedkoper. Blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse zorgautoriteit heeft vastgesteld. Voor tandartsen en orthodontisten. Afgelopen zomer besloot minister Schippers dat het experiment met vrije prijzen al na een jaar moest stoppen. Omdat veel tandartsen hun tarieven te veel hadden verhoogd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Hartelijk goedemiddag bij Dit Is De Dag. Hier aan tafel zit de chef de mission Maurits Hendricks. Hij moet ervoor gaan zorgen dat de volgende Olympische Spelen... nog succesvoller worden dan die van de afgelopen zomer. Ook zitten hier twee mannen die u net al hoorde. Ewald Engelen en Erik Borgman en Sanne Kloosterboer. Zij schreven een grijpend boek over haar meervoudige... gehandicapte dochter Jaël. Wonderkind. We mogen een aantal exemplaren van het boek verloten, trouwens. Wilt u daar kans op maken? Ga dan naar onze website... ditistedag.nu. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of via een bezoek aan onze website...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 Ja, want Van nergens op de wereld wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw, dan tussen man en vrouw... dan riep mijn vader nog drie keer, hiep, hiep, hiep. Kon <lacht> ik ook geen touwen vastknopen. En dan riepen de anderen, hoera. Slaat ook eens een tang op een <lacht> Ik dacht, die sfeer die moet je toch kunnen opnemen. Dat moet toch te horen zijn. En heb ik dat met een microfoontje heb ik hier zo gestaan. En dan was een half uur lang gewoon die stilte opgenomen van die zaal. Dan, ja, dat is dus niks.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 Inderdaad, hele stijle tribunes, dat kan ik me nog wel herinneren. En dat je dus inderdaad, als je dan gaat bewegen en op moet staan... een lichte mate van hoogtevrees overvalt je. Ja, dan, ja, dan, dan zit je op de galerij, hè? Laat ik maar niet struikelen. Zal ja. ja. we kloosterboer? Ja, ook hoogtevrees. Ja. Ja. Dat zijn de goedkope kaartjes. Ja, dat ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, dat ja. Is als je dan bedenkt dat dat vroeger bankjes waren zonder leuning... dat was nog veel Oeh. erg oh, ja. wat, was was wat was jouw eerste keer in Carré? Ja, ik ben Weet dus niet nog? met Carré opgevoed. Ik ben opgevoed met de concerten in het Concertgebouw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 Je hebt die majestueuze Amstel aan de voorkant. Maar de achterkant is de onbekende, de onbekende gracht. Ja. Maar ging je dan steeds zitten kijken naar wie er binnenkwamen... en wie er naar buiten ging gingen? Nou, ik had wel daar. wat beters te doen. Het leuke van dat zolderkamertje was dat ik de deur plat kon lopen... om een koffie te halen en, en uh, af en toe een vorkie mee te prikken. Dus ik liep daar de, de zaak plat. Maar ik kon me ook afzonderen. En het leuke is dat je inderdaad... je ziet Eddie verder zijn uh, bakje uh, soep lepelen voordat hij... Uh,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 of een hotel. Nou, die hoteloptie komt terug in 1968. Dan is het theater gekocht door een hele grote vastgoed- uh, en projectontwikkelaar. Reinder Zwolsman. Dat was in die tijd een begrip van de exploitatiemaatschappij. Uh, in in stemmend knikken, ja, die ken op, jij nog ja, eerder Ja, nou, echt okay. een uh, enorme schurk. Oh. En uh, het gek is, iedereen had een beetje boter op zijn hoofd. Want je, met terugwerkende kracht kan je echt zien aankomen wat, wat, er, wat er gebeurt. Hmm. In 1968 zegt hij. Uh,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 Ik la vie glisser sans retenir Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik On niet wat ik wil. Ik weet niet wat des gens. C'est con, c'est con peut-être con weet niet wat ik wil.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 Le Londe la route van Zas. Financieel geograaf Ewald Engelen, we gaan het met u hebben over uw gebundelde columns over onze economie. En u heeft dat de titel een ongeluk in slow motion meegegeven. Aantekeningen van een ramtoerist. Naar welk ongeluk zitten we te kijken? Uh, een ongeluk waarvan we eigenlijk niet goed weten waar en wanneer dat gaat eindigen... maar wat zich op dit moment toch aftekent als uh, veel groter worden dan wij in eerste instantie dachten. En wat is het ongeluk? Het ongeluk is uh, uh, in feite gewoon macro-economische verarming die we met z'n allen gaan doormaken. Niet alleen in Nederland, maar in de hele eurozone. En dat in een internationale context waarin we ook allerlei opkomende economieën zien... die uh, in toenemende mate natuurlijk ook internationaal de regeltjes willen gaan bepalen. Ja. En u bent geen zwartkijker? Ik ben wel degelijk een zwart kijker. Altijd en, al geweest op alle terreinen? Nee, nou, nee, nee, nee. Dat, ik, ik, bedoel, ik moet wel zeggen dat ik bijvoorbeeld uh, uh, van de middelbare school kwam... in het begin van de jaren 80. Dat is nog altijd de periode met de hoogste jeugd jeugdwerkloosheid geweest... na de jaren 30. En wellicht dat dat een soort vormende invloed gehad heeft op mijn wereldbeeld. Want dus zei net, ik doe het thuis ook. Ja, nou, maar thuis lees ik natuurlijk kranten en uh, becommentarieer ik uh, live uh, voor tafel, mijn gezin ja. <laughs> uh, de of kranten. Of ze dat nou leuk vinden nee, of Nee, die zijn er niet <laughs> altijd door gecharmeerd. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar er zijn natuurlijk ook journalisten die zeggen van, ja, en economen vooral ook die zeggen van... Ja, het kan ook de goede kant op gaan, we weten het niet, we zijn aardig op de goede, aardig op de goede weg. Ik ben, uh, ik ben ook van mening dat het de goede kant op kan gaan. Uh, maar ik ben niet van mening dat we op de goede weg zijn. Ik denk dat we helemaal de verkeerde weg aan het inslaan zijn. En dat we hele andere dingen moeten doen om die weg naar boven weer te vinden. Ja. Met twee economen heb je drie meningen. Uh, dat is ook zo. En dat terwijl juist deze week een website gelanceerd werd... van en door economen ja. met als doel dat economen wat meer met één, één visie gaan komen. Daar, dat is niet echt aan uw besteed dan. Nou, ik ben dus ook inderdaad gevraagd om mee te doen... aan die enquête die rondgestuurd is. Uh, en je ziet dus... Al Hè. Een van de vragen was, gaan we met bezuinigings-lastenverzwaringsbeleid wat we op dit moment hebben, de macro-economie verder beschadigen of niet? En dan is er twee derde die zegt, nee, dat valt wel mee. En een derde die zegt, ja, dat gaat inderdaad gebeuren. En ik behoor inderdaad tot dat kamp van een derde van die economen... die dus inderdaad menen dat lastenverzwaren bezuinigen niet de juiste weg is. Nee, maar helemaal alleen bent u dus niet? Nee, godzijdank ben ik niet helemaal alleen. <lacht> Goed, het nieuws van de laatste tijd lijkt u gelijk te geven. Op alle fronten gaat het met de Nederlandse economie slechter. Nou, we zien dus een uh, daling en krimp van de economie van 0,3%. De uitvoer, nu ook die motor begint te haperen, ja, wordt het beeld toch wel uh, wat somberder. Inflatie heeft nu het hoogste niveau bereikt in vier jaar tijd. 536.000 mensen zitten nu zonder baan. Dat is 6,8% van de beroepsbevolking. Ja, dat valt lelijk tegen. Ik ga behoorlijk achteruit. Is dit nou slechter nog dan verwacht? Ja. ja dat helpt niet, hè? Nee, ik vind het wel mooi dat uh, trompetmuziekje erbij. Want dat is zo heel erg jaren 30. En het staat hier natuurlijk ook op het Teletek-scherm. Ja, ik bedoel, huizenprijsdaling, koopwaling, en Maar dat staat echt, uh, elke dag op, hoor. Ja, nee, absoluut. Maar dat is natuurlijk zelf ook al een indicatie. En Randstad die aangeeft dat de arbeidsmarkt verder verslechtert. Ja. Nee, het gaat niet de goede kant op. Uh, ja. En dat is natuurlijk toch iets wat, uh, wat, wat, wat, wat mensen somber maakt. En wat ook mij somber maakt. Maar economie is ook vertrouwen. Dus als we het met z'n allen er minder over zouden hebben... het zou misschien ook helpen. Nou kijk, wat we, wat we doen is dat we eigenlijk al vanaf 2000... 10 vrij zwaar aan het bezuinigen zijn. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op een, een bedrag van pakweg 46 miljard. Wat we in vier jaar tijd gaan bezuinigen. Nee, meer dan vier jaar. Hè? 2000, dat is door 2017. Zeven okay. jaar. Zeven jaar. Um, maar het punt is dat op het moment dat je. Kijk, er dus was weer zwart kijken van nu. He? Ja, ja ja, ja, ja, via, ja, ja, ja, ja. We doen er zeven jaar over. Maar, maar, maar het, het, het punt is dat je kan dus inderdaad zeggen: van, nou, we moeten vertrouwen bieden. en we moeten dus zekerheid geven aan, aan huishoudens. Maar op het moment dat huishoudens zien dat hun besteedbaar inkomen uh, gaat krimpen... dan weet je natuurlijk dat een van de effecten is... zeker als je weet dat daarbij ook... vrij hoge hypothecaire schulden horen van huishoudens... dat men dus uh, op de, op de, op de, knip, de hand op de ja. knip houdt. Toch is er ook positief nieuws. Mijn naam is Johan Roo... algemeen directeur van de Rollenkaartengroep. Vorig jaar was ik... Uh... Ondernemer van het jaar in de categorie groeiende bedrijven. We moeten veel meer gaan denken in kansen in plaats van bedreigingen. Als we dan zien naar de mogelijkheden die we hebben. Als we luisteren naar Alexandra van Uffel, wethouder van Rotterdam. De werkgelegenheidsgroei. Rotterdam alleen al 7500 banen. Seaport Groningen. Dan zitten we te springen om 3500 techneuten. Dan moeten we ons zorgen maken hoe krijgen we dat aangesloten. Maar we moeten vooral praten in de kansen. Mijn naam is Rob van Gijssel. Ik ben sinds vijf jaar burgemeester van de mooie gemeente Eindhoven. Maar ik ben ook voorzitter van de stichting Beenpoort. Dat is een samenwerkingsverband hier in onze regio tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. En wij werken heel erg nauw samen. Ik ben positief over de toekomst. We hebben met de manier waarop wij hier um, research en development en de maakindustrie vormgeven de afgelopen jaren... een gemiddelde groei van rond de 3% per jaar... Dit jaar, volgend jaar, zal het iets minder zijn. Maar vanaf 2014 gaat het, en voor zover wij kunnen zien, echt heel hard. En het dreigt er ook wel een soort oververhitting plaats te vinden. Wij komen elke dag, op basis van de groei, 12 mensen tekort. De toekomst kan maar niet snel genoeg komen... wanneer ik zie wat wij allemaal kunnen met elkaar... en hoe de wereld er straks uit gaat zien. Ja, oververhitting van de economie, heeft Rob van Gijssel, burgemeester van Eindhoven, het al over. Ja, wat fascinerend is aan de Nederlandse economie is dat uh, de recessieverschijnselen zitten in de binnenlandse economie en niet in de exportsector. Uh, wat meneer Rob van Gijssel, wat meneer van Gijssel hier uh, verkondigt, is natuurlijk het perspectief van de exportsector, die voor een deel inderdaad geconcentreerd is in de regio Eindhoven. Hij spreekt daar niet, gaat het nog wel goed mee met de, export. Dit met de exportsector. Hij spreekt niet namens de inwoners van de stad Eindhoven zelf, die wel degelijk geconfronteerd worden met de effecten van al zes kwartalen achtereen krimpende. Met. Hebben binnenlandse bestedingen. 3% economische groei. Ja, maar dat is dus vooral veroorzaakt door weer die exportsector. Maar die, die mensen werken daar toch ook daadwerkelijk? De Brainport, dat zijn toch alle bedrijven rondom Eindhoven? Zeker. Uh, maar dat de, de mensen, ik bedoel, wat je dus vaak ziet is dat wat daar werkt is afkomstig uit de randgemeente rond Eindhoven. De mensen die in Eindhoven zelf werken, die zijn waarschijnlijk in belangrijkere mate afhankelijk van uh, winkels, uh, retail, uh, horeca in mm. Eindhoven zelf. En daarvan weten we in heel Nederland dat daar precies de problemen zitten. Kijk, 30% van het uh, bruto binnenlands product in Nederland wordt verdiend uh, via export. Maar 70%, en dat is nog altijd uh, meer dan de helft... Uh, wordt gegenereerd in de binnenlandse economie. En daar zitten nou net de problemen... Ja. Is het door steeds maar over de problemen te praten, wat natuurlijk wel moet... maar is het niet ook zo dat dan het effect daarvan is... dat wij als consumenten denken, nou, ik doe maar niks meer. Ik koop niks meer. Ik merk het zelf ook. Ik heb nog geen cent minder te besteden, maar ik denk toch, nou, laat maar. Ja, nee, kijk, maar dat, dat is ook zo. Maar ik denk toch dat wat we nu aan het doormaken zijn... veel meer dan alleen maar een zogenaamd marketing-effect is... doordat wij veel te veel praten over bezuinigingen, crisis, recessie, et cetera. Mensen hebben in toenemende mate te maken met afnemende koopkracht. Uh, in Nederland is al uh, zes kwartalen, zoals ik zei... de binnenlandse koopkracht aan het dalen. Dus het is reëel? Het is, niet het is reëel. Het is Mensen merken dat aan hun portemonnee. En we weten dat er nog grote pakketten bezuinigingsmaatregelen... aan zitten te komen. Het zijn eigenlijk lastenverzwaringsmaatregelen. En dat betekent dat, dat je voor de diensten de zekerheden... die overheden uh, beschikbaar stellen... gewoon stomweg meer nou. moet gaan betalen. Maar Hendriks, Hendricks, de somber ook over de economie? Of vindt u Ewald ook de somber? Nou, ik, ik heb uh, natuurlijk een hele uh, hechte link met Spanje... waar ik acht jaar gewoond heb. En uh, als ik dan zie waar we het hier over hebben... en ik zie wat uh, daar de pijn is... Dan, uh, dan is het heel moeilijk om uh, het hier over een crisis te hebben. Stel je niet uh, aan, zegt u eigenlijk. Uh, ja, omdat er natuurlijk nog een heleboel mensen zijn... Elspeth zei dat net, uh, die, die het gewoon nog goed hebben. Er zitten... Ongetwijfeld een groeiende groep aan die, uh, die pijn heeft. Maar nog niet in vergelijking met een land als Spanje... waar uh, een heleboel van, van mijn vrienden... Uh, die tot twee jaar geleden gewoon uh, tweeverdieners waren... het uitstekend voor elkaar hebben. Die nu uh, nulverdieners zijn mm. uh, en een huis hebben wat geveild wordt. Uh, nou, dan, dan komt het allemaal uh, veel harder maar, dichtbij. En wat Engelen zegt in zijn uh, boek, dat het wel die kant op gaat. Nou, kijk, wat ik... Wat Althans, wat ik wat heb wat... De, de, het voorwoord, of de, de, de proloog gelezen... dat ja. was een heel somber beeld. Het eindigt ja, met Griekse toestanden in Nederland. Ja, ja, ja. Nou, kijk, wat ik doe in dat boek is uh, uiteindelijk... Hè, de, de, de, de, de, de, als het ware de kaften van de teksten die er, erin staan... worden gevormd door een hele negatieve toekomstverwachting... Uh, en aan het einde een hele positieve ja, toekomstverwachting. Ja, juichend. Ja, nee, maar dat is... Oh, is, uh, dat is nou, dat is wat ik, Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo... Dat um, de toekomst heeft weinig noodzakelijks. Uh, we kunnen zelf bepalen hoe die toekomst eruit gaat zien. Als we maar in Europa geloven. Dat is de enige voorwaarde. Ja, maar, een van de, de, de nee, maar een van de dingen is dus dat wat, wat we op dit moment zien is dat uh, Spanje is een hele grote economie. 48 miljoen inwoners. Uh, de vierde grootste economie van, uh, van, van Europa. De derde grootste economie van Europa, moet ik zeggen. Nee, de vierde grootste economie van Europa. Na Duitsland, Frankrijk ja, en Italië. Ja, het is goed. Het is goed. Um, die, die, die, die economie is in recessie. Uh, en dat betekent dat ook uh, afzetmarkten voor Nederlandse exportbedrijven... Uh, het ja. steeds moeilijker maken. hebben. we hebben nog 30 seconden. Uw boek eindigt positief. Wat zou er moeten gebeuren om dat laatste scenario uit te laten komen? We moeten ophouden met uh, de bezuinigingsfetish... die we op dit moment in heel Europa uh, enorm centraal Dan lopen de tekorten zijn. maar even op. Dan lopen de tekorten maar even op. op want we hebben te maken met huishoudens die te veel hypotheekschulden hebben. We moeten die huishoudens in staat stellen om die schulden te doen inkrimpen... Zonder dat dat effecten heeft voor de binnenlandse bestedingen. Okay. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur en na drie. Marit Hendricks die ervoor moet zorgen dat onze sporters het nog beter gaan doen op de Olympische Spelen in Rio en nog meer gouden medailles mee naar huis nemen. En we praten met Sanne Kloosterboer. Ze schreef het boek Wonderkind over haar dochter Jaël. Nu eerst het nieuws van drie uur tot zo.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 Dit is Radio 1.